Christian Bonebakker met het NOS Journaal. In de Gele Zee wordt nog steeds gezocht naar opvarenden van het Zuid-Koreaanse marineschip dat daar gisteren zonk. Van de 104 bemanningsleden zijn er 58 gered, de overige 46 worden nog vermist. Wat er precies is gebeurd is nog steeds een raadsel. Aanvankelijk werd gedacht aan een Noord-Koreaanse aanval. Maar volgens de Zuid-Koreaanse autoriteiten is daarvan op satellietbeelden niets te zien. Mogelijk is het marineschip tegen een rots gevaren of heeft het een zeemijn geraakt. Het gebeurde vlakbij een Zuid-Koreaans eiland dat pal voor de Noord-Koreaanse kust ligt. De twee landen staan al zestig jaar op voet van oorlog met elkaar. Bij vliegtuigmaatschappij British Airways wordt opnieuw gestaakt. Het cabinepersoneel legde om middernacht het werk neer voor een vierdaagse staking. Vorig weekend werd er ook al drie dagen gestaakt. Het cabinepersoneel is boos over de bezuinigingsmaatregelen die British Airways wil nemen. De directie wil onder meer de lonen bevriezen. De gevolgen van de huidige staking zijn waarschijnlijk kleiner dan die van vorige week. Volgens British Airways kan driekwart kwart van de vluchten gewoon worden uitgevoerd. Mogelijk wordt vandaag weer onderhandeld over het conflict. De driedaagse staking van vorige week kostte British Airways naar schatting meer dan 10 miljoen euro. In de Amerikaanse staat Kentucky zijn bij een verkeersongeluk... ...elf mensen om het leven gekomen. Een vrachtwagen beladen met tractoren kwam op de verkeerde weghelft terecht... ...en botste frontaal tegen een busje. Daarin zat een familie die op weg was naar een bruiloft. Tien van de inzittenden en de vrachtwagenchauffeur kwamen om. Twee kinderen overleefden de botsing in Kentucky. In de eredivisie is gisteravond één wedstrijd gespeeld. NAC Ado Den Haag werd 3-0 door doelpunten van Lurling, Kwakman en Amoa. Nak blijft door dit resultaat op de negende plaats staan. ADO staat zestiende. Het weer vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of zes. Overdag is er soms zon, maar er kan ook een bui vallen. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het al twintig jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2010 al twintig 20 jaar live. CFM met, met nu de nacht.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 How it is with me, but you know, I'll always come back. And then she kisses me, and somewhere I hear a door slam. So I say, Fine, and just hope that I'm a better liar than she is. She says. Dignified. You showed me what it was to cry Zegt! Zag. Wat een heerlijk gevoel! De hele wereld lijkt zo koel. Ik wil je eigenlijk maar van Zandvoort realize how much i miss sometimes when i see that distant look in your eyes i wonder what's in your in mind, your mind.